Maar het, het kabinet wil de verbruiksbelasting op suikervrije dranken en bronwater afschaffen. Volgens het AD staat dat in een concept van het Nationaal Gezondheidsakkoord... dat staatssecretaris Blokhuis in oktober wil presenteren. Met dat akkoord wil het kabinet de strijd aangaan tegen overgewicht... roken en overmatig alcoholgebruik. Door het afschaffen van de verbruiksbelasting zouden bronwater... en light frisdranken 9 cent per liter goedkoper worden. Blokhuis wil het bericht bevestigen nog tegenspreken. In Krimpen aan de IJssel is een jongen van elf betrapt achter het stuur van een sportauto. De politie zag net na middernacht de auto hortend en stotend twee kruisingen overrijden. En daarna probeerde de bestuurder al rijdend van plaats te wisselen met de bijrijder. Toen de auto stil stond zagen agent hoe de bestuurder snel naar de stoel van de bijrijder overstapte. bleek te gaan om een jongen van elf uit Ter Apel. Hij kreeg geen procesverbaal omdat de jongen is dan twaalf. Tegen de bijrijder en de eigenaar van de auto werd wel procesverbaal opgemaakt. Oud-studenten hebben bij elkaar 11,2 miljard euro studieschuld bij de overheid. Dat is een record. Een jaar eerder was de schuld een miljard lager. Blijkt uit cijfers die de NOS heeft gekregen van DUO, de dienst Uitvoering Onderwijs. Studentenbonden verwachten dat studenten door het nieuwe leenstelsel steeds meer gaan lenen. En ook steeds vaker het maximale bedrag. Negen militairen van de luchtmobiele brigade in Schaarsbergen klagen drie ex-collega's aan tegen Smaat. Dat zegt de advocaat van een aantal beschuldigde militairen in het AD. De negen werden vorig jaar beschuldigd van mishandeling, aanranding en bedreiging. Een ex-militair zei onder meer dat collega's waren gedwongen om drugs te nemen en dat sommigen doorgeladen wapens op zich gericht kregen. De negen zeggen dat de verhalen zijn verzonnen. Het weer weerwisselen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. De grootste kans op een enkele bui is in het oosten en noorden. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land blijft het waarschijnlijk droog. De temperatuur blijft ongeveer zoals vandaag. Maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. <tied>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 No wanna make me. Maak zijn naambaar, want de zon schijnt. Dus pak je, pak je radio. Ren naar het strand en zet hem op 106.9. Zie je wel, 24 uur per dag hete zomer.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 De ritme van Zandvoort ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. I love is strong as a lion, soft as the cat when you lying. Times we got how like a lying. You and die.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 And watch the seagulls circle in the morning light Maybe there are some things we're meant to understand